Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft vannacht bommen gegooid op de Gazastrook. Het waren de zwaarste aanvallen sinds het ingaan van het staakt het vuren twee maanden geleden. Palestijnse ziekenhuizen zeggen dat er bij de luchtaanvallen minstens 235 doden zijn gevallen. Israël zegt dat ze de aanvallen hebben uitgevoerd... omdat Hamas weigert om nog meer Israëlische gijzelaars vrij te laten. Nederlandse inlichtingendiensten hebben afgelopen jaar vaker stiekem informatie verzameld. Er werden bijvoorbeeld telefoons afgeluisterd en geheime camera's geplaatst of het internetverkeer werd afgetapt. De AIVD en MIVD moeten er altijd toestemming voor vragen bij een speciale commissie. Volgens nieuwsdienst ANP gebeurde dat bijna 4.500 keer, een derde meer dan een jaar eerder. De Amerikaanse president Trump heeft vandaag een belafspraak met zijn Russische collega Poetin. De twee zullen het hebben over de oorlog in Oekraïne en het Amerikaanse plan voor een gevechtspauze van 30 dagen. Trump liet gisteren al weten dat hij openstaat voor het uitruilen van stukken land en andere zaken. Zegt correspondent Geert Koorkamp. Naar verluidt zou het onder meer gaan om bijvoorbeeld de, de kerncentrale in uh, Zaporiżja, de grootste kerncentrale van Europa, die zal uh, enkele jaren in handen van de Russen. Um, en ook over ja, andere gebieden uh, die nu in handen zijn van de Russen. Maar of dat genoeg is om tot een staakt het vuren te komen, is niet duidelijk. Rusland zegt steeds dat zij daar helemaal niet op zitten te wachten, omdat zij op op het slagveld aan de winnende hand zouden zijn. En dan nog een opmerkelijk moment... tijdens een voetbalwedstrijd in de eerste klasse van Bulgarije. Er werd een minuut stilte gehouden... voor een overleden oud-speler van een van de teams. Maar al snel kwamen ze erachter dat er een foutje was gemaakt. Petko Gantjev, zo heet hij, was nog springlevend. De club zegt dat ze verkeerde informatie hebben gekregen... en heeft excuses gemaakt op Facebook. Ze wensen Petko nog vele gezonde jaren. Zeg het weer nog? De dag begint op veel plekken behoorlijk koud. Daarna wordt het weer een stralende dag met veel blauw en volop zon. Er staat wel een fris windje. Het wordt 8 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland heb je 5 minuten vertraging op de A7 naar Amsterdam... tussen Avernoorn en Purmerend Noord. En op de N242 uh, van uh, Middenmeer naar Alkmaar bij industrieterrein Zandhorst.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 No, you want my body. Tonight, I'll be your naughty girl. Alright? Calling all my girls. Yeah. I see you looking at me. Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn vannacht zeker 330 doden gevallen, zeggen Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Volgens Hamas maken de aanvallen een eenzijdig einde aan het bestand. Vier astronauten zijn uit ISS op weg naar de aarde. Onder hen zijn er twee Amerikanen die noodgedwongen negen maanden aan boord moesten blijven. Ze zouden eigenlijk maar een week weg blijven. En de inlichtingendiensten AIVD en MIVD hebben afgelopen jaar bijna 4.500 verzoeken gedaan... om in het geheim informatie te verzamelen. Een derde meer dan in 2023, zegt de toezichthoudende commissie. Het weer nog volop zon vandaag. Het wordt 8 graden op de Wadden tot plaatselijk 12 in het zuiden van het land. The end.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 Hello. of my hands Love. TV fm, TV -FM.